Bij een busongeluk in West-Siberië zijn zeker twaalf doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn negen kinderen tussen de twaalf en veertien jaar. In de bus zaten jonge acrobaten die na een wedstrijd op weg waren naar huis. De bus botste in slecht weer op een vrachtwagen. Volgens de eerste berichten was de chauffeur op de verkeerde weghelft beland. Er zijn zeker twintig gewonden van wie een aantal er slecht aan toe is. De linkse politicus Alexander van der Bellen wordt de nieuwe president van Oostenrijk. Kort na het bekendmaken van de eerste prognoses gaf zijn tegenstander, fbe kandidaat Norbert Hover, zijn nederlaag toe. Van der Bellen zou ruim 53% van de stemmen hebben gekregen, Hover 46%. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement spreekt op Twitter van een zware nederlaag voor nationalisten en anti-Europees populisme. De opkomst bij de presidentsverkiezingen in Oostenrijk lijkt uit te komen op zo'n 73 procent. Iets hoger dan in mei, toen de verkiezingen ongeldig werden verklaard. Het zuiden van Spanje is getroffen door hevig noodweer. Het gaat om de zwaarste regenval in jaren. In de vissersplaats Estepona is een vrouw van 26 verdronken. In Malaga en Marbella zijn huizen, straten, tunnels en parkeergarages ondergelopen. Bij de hulpdiensten zijn honderden meldingen van wateroverlast binnengekomen. Het Spaanse KNMI heeft code rood uitgeroepen voor de Costa del Sol. En dat is de hoogste waarschuwing voor extreem weer. Het weer in Nederland. Vannacht daalt het kwik naar min 3 in het westen tot min 7 in het noordoosten. In het noorden mist en kans op gladheid. Morgen opnieuw zonnig en koud. Temperatuur tussen 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuiden. Dinsdag meer bewolking. Vanaf woensdag zachter en wisselvalliger. Dit was het e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 Terug bij Peaceful Radio Show 1205. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek hier op CFM Zandvoort. En de eerste, is dus een goede bekende voor ons... Al Groomer Khan. Nou, dat klinkt heel uh, ver weg, Aziatisch, Oosters... maar de beste man woont gewoon in Duitsland. Kula Jazz en tantric Miniatures, uh, zo heeft hij het allemaal uh, meegegeven. Andere album, is uh, tweede album, is van Portal Akasa... En uh, nou, verder natuurlijk heel veel andere werken meer via de website peacefulradio.invol. Dan kan je de playlist meelezen. Ik wens je heel veel luister- en leesplezier. Ooh. Mm -hmm. Fall. Side to side, I'm haunted as my choices see So, who consumed? I am being eaten whole by hungry mind that's forever tugging at my soul. Say hi.